Nederland heeft afgelopen jaar voor 29 miljoen euro aan wapens aan Turkije geleverd. Het kabinet gaat ook andere landen vragen om geen wapens meer aan Turkije te leveren. De provincie Friesland trekt zijn nieuwe stikstofregels... die eerder deze week werden ingevoerd, weer in. Aanleiding zijn protestactie van minstens 300 boeren... die vanmiddag met hun trekkers naar het provinciehuis in Leeuwarden waren gereden. Het leverde grote verkeersproblemen op. Volgende week is er nieuw overleg in Friesland over hoe het nu verder moet. En bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland... ontbreekt zondag Memphis Depay. Hij kampt met bovenbeenklachten. Bondscoach Ronald Koelman roept geen vervanger op. Tegen Noord-Ierland scoorde Depay gisteren twee van de drie oranje goals. Het weer, periode met regen. Alleen in het zuidoosten is het vaak droog. Er waait een matige tot stormachtige zuidwestenwind... met name aan zee komen zware windstoten voor. In de loop van de nacht neemt de wind in kracht af...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 Guess this, the mother artists are keeping more restless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 SHOOT! Oh, heeft er en jij yes. There you go, make you me alive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 Sunrise